9 uur in Montserrat met het tnw journaal Vanwege de watersnood zijn duizenden mensen in het oosten van Duitsland op de vlucht geslagen. De waterstand in de Elbe heeft de hoogste stand ooit bereikt en stijgt nog steeds met 5 tot 10 centimeter per uur. Vanmiddag tot en met dinsdag wordt opnieuw zware regenval verwacht in het oosten van Duitsland. In Maagdenburg is een wijk van 3000 mensen geëvacueerd. In Wittenbergen moesten 1500 mensen hun huis uit. Ook veel dorpen langs de Elbe en de Salen zijn verlaten. Gevreesd wordt dat de dijken het begeven. In neder wordt intussen gewerkt aan versterking van dijken en waterkeringen. Het hoge water wordt daar woensdag en donderdag verwacht. In Saksen en Beieren is het ergste achter de rug. In Hongarije nadert het hoge water in de Donau nu de hoofdstad Boedapest. De sloper die woensdag een gebouw liet instorten in de Amerikaanse stad Philadelphia was onder invloed van marijuana en pijnstillers. Doordat het leegstaande gebouw op een kringloopwinkel stortte kwamen zes mensen om het leven. Dertien mensen raakten gewond en sommigen lagen uren onder het puin. De politie heeft de 42-jarige graafmachinebestuurder inmiddels aangehouden. Hij wordt beschuldigd van dood door schuld en het veroorzaken van een ongeluk.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 Ook toonden zij zich bereid om samen te werken bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De politie in Ankara heeft gisteravond waterkanonnen en traangas ingezet bij een demonstratie tegen premier Erdogan. Op De negende dag van de protesten werd in de hoofdstad hard opgetreden tegen betogers. De sfeer in Istanbul is veel minder gespannen. En dan het weer. De bewolking lost op. Het wordt zonnig en droog. 14 graden op de wadden tot 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. In dit tweede uur van vroege vogels. De haatliefdeverhouding met de vogelkers, vliegerenergie... en Sneerlands enige echte ontdekkingsreiziger. Maar eerst de broedende beesten. Eindelijk, eindelijk, eindelijk is er nieuws uit onze eigen nestkast... de Eekhoornkast. Al voor het tweede jaar proberen we een eekhoorn aan het werpen te krijgen in een speciaal daarvoor ingerichte kast. En ja, het is gelukt. Eindelijk wordt er gebroed door een holeduif. Dat uh, komt veel voor in Nederland, maar wordt tijdens, uh, die, die holeduif maar het wordt tijdens het broeden niet vaak gezien of gehoord. En dat kan nu dus op bigbroeder.tv. De holeduif zit op twee eieren. Uh, man en vrouw wisselen elkaar keurig af tijdens het broeden en zorgen voor veiligheid... In de kast. Want zo sloegen zij een aanval van de Eekhoorn. Ja, die Eekhoorn die kwam eens kijken. Um, en de, de duiven sloegen de aanval af. Eekhoorn nam een kijkje. Die, die, die, die slomen die dacht nu toch eindelijk... maar eens werk te gaan maken van zijn kast. Maar nee hoor, de, de duiven zitten te broeden. Eekhoorn schrok zich een hoedje en viel pardoes uit de boom. En dat is allemaal te zien op onze site en bigbroeder.tv. Het is een, is een prachtig film van die Eekhoorn die komt kijken... En, de, de kast los moet laten en in de, beneden in de bladeren en in het gras verdwijnt. Um, u ziet daar hele bijzondere uh, dingen komen um, waarvan u denkt: hé, uh, hey, die horen bij de hoogtepunten als u daar zit te kijken op bigbroeder.tv. Want het is natuurlijk een, een, een livestream. Wij, wij zitten daar ook niet 24 uur per dag naar te kijken. Als u nou iets leuks uh, ziet en denkt dat daar moet een leuk clipje van gemaakt worden, laat dat dan even weten via de chat op de site. Van de Spaanse componist Caspar Casado y Moreu. Uitgevoerd door Maria Kliegel op cello en Raymond Havenit op piano. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Het zonnige weer zorgde de afgelopen dagen voor een mini-explosie aan Icarusblauwtjes. Soms zitten ze in groepen van wel dertig bij elkaar. En verder werd deze week op meerdere plekken de massale vlucht van meikevers gezien. Over naar de eerstelingen op de Venolijn. 035 6711 338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Joël Valk En de plaats is Zeist. Ik kwam vanavond... Thuis en reed over de drukke winkelstraat in Zeist. en zag daar 15 inktzwammen helemaal aan het begin tegenover het Walkerpark. Vraag de Wieribrad, eens in de beeld. In de Bermen komt van alles in bloei. Zoals Facelia, een hele mooie bijenplant. en witte klaver, ook goed voor de bijen. En langs het water bloeit nu de gele lis. en de kale jonker. Henk van der Kwaak van Volkstuin weer en Wassenaar. Ik zag in mijn tuinbonen de eerste zwarte bonenluizen. Leo Jansen uit Laren. Vanochtend riep mijn vrouw Annemarie mij naar de kamer... om mee te kijken naar het vogelhuisje naast onze keukendeur. Een koolmeesje stak zijn kleine kopje uit het ronde gaatje... en vloog voor het eerst de wijde wereld in. Om de 15 seconden fladderden één voor één... nog vijf kleintjes uit het nest. Een wondertje. De heer Buis uit Nijmegen. En ik wil even melden dat de eerste rozen in bloei staan en de eerste Irissen. Jeanette Essink uit Koekangen. In de tuin op de dovenetels. drie Dovnetelwesen, zwart-fit getekende beestjes. En ik vond de eerste Houtlang Ook weer een heel fascinerend beest. Zwart oranje. Met een... Het was een vrouwtje met een hele grote steek, rondvormige steek achter het achterwerk. Het van der Kolk. Op de IVN-tuin in Reden fraai gekleurde kevertjes, plathaantjes. Het blauw en bruin wilgenhaantje. Het groene Zuringhaantje op ridderzuuring. En op de munt het metallic glanzend blauw munthaantje. Abel Pop uit Staphorst. Bij Laag Sudum, 5 vijf kilometer buiten Zolle, zag ik een prachtige rode wauw. Ook wel roodmilaan genoemd. Mirjam Diskerke uit Oude Landen. Dit is het geluid van vijf piepkleine dodaarsjes. Bij toeval verschenen ze vlak voor onze neus, doordat de ouders met succes hun territorium verdedigden... tegen de vestiging van nog een dodaarspaar. De kuiken stoomden gezamenlijk op naar het strijdtoneel. Een spektakel kan ik u verzekeren. Om ze aan hun ouderlijke plicht te herinneren. Duiken, vissen en voeren. Daarna heb ik ze de hele week niet meer gezien. Wel gehoord. De imitatie van een dodaars jong. Uh, blijft u bellen met de venolijn 035 6711 338. U hoorde de etude nummer drie in Desgroot van Frédéric Chopin. De Amerikaanse vogelkers. Veel natuurbeheerders hebben een gloeiende hekel aan deze boom. Vandaar dat hij ook wel bospest wordt genoemd. Maar in een nieuw boek laten drie bosecologen een heel ander geluid horen. De vogelkers... Die krijgen we nooit meer weg, dus leer er maar mee leven. En dat is één van hun conclusies. Rob Uiter is met één van de auteurs, Bart Niesen, van de Bosgroep Zuid-Nederland... gaan kijken in een dennenbos waar behalve dennen ook veel vogelkersen staan. Kruipdoor, door, sluip door. Ja, hier uh, zal die waarschijnlijk wel staan. Dit is typisch uh, het overwetse bosbeheer. Een uh, plantage van dennen. Allemaal uh, dennetjes uh, op grote schaal aan, een kaal vlak, allemaal aangeplant... Een jaar of dertig oud nu en uh, heel donker is het onder de bomen normaal gesproken. Uh, daar groeit niks. En op het ogenblik uh, dat dan de eerste dunning plaatsvindt. Hè. De eerste keer dat we gaan selecteren en uh, een aantal bomen weghalen. Dan zie je opeens, kijk, als we goed kijken. Hier, daar. Ja, daar, daar staan die net allemaal ja Ja, Hier een stukje bos in. Ook als hier een bos in lopen. En dit is er ook eentje denk ik hier uh, van onze hier buiten. Hier is er eentje. Ja. Daar. daar staan ze opeens. En dan uh, geeft het natuurlijk een soort van magisch idee van, ja, waar komt die dan vandaan? Want ja, uh, en dat is heel makkelijk te verklaren. Uh, toen die bossen aangeplant zijn, toen zijn er uh, mee meegeplant. Nou, vogels eten dus die lekkere, die lekkere besjes. En die poepen die weer uit. En waar uh, de vogelkersten die besjes uitpoepen of uitbraken, daar ligt het zaad. En op het moment op dat er licht komt, dan, dan uh, ontkiemt die. Ja, maar je zegt even in de tussenzin, uh, daar hebben we hem aangeplant... Er was dus een tijd dat we heel anders tegen die vogelkers aankijken. Oh ja, die vogelkers is voor onze voorgangers een heel, moet zeggen? een heel nuttige plant geweest. Je moet je voorstellen, we hebben nu in Nederland ongeveer 10% bos. Anderhalve eeuw geleden was dat rond de 2%. En voor de rest, wat nu bos was, bestond uit, uit hele grote heides- en stuifzanden. En die heides- en stuifzanden die hadden hun functie verloren. Vroeger werden die de landbouw gebruikt. De landbouw had die niet meer nodig. De landbouw ging naar veel meer geconcentreerde landbouw. En die extensieve landbouw die, die hield op. Ja, dus ging men andere gebruik zoeken voor die wat toen heette woeste, woeste gronden. En het belangrijkste gebruik daarbij was bosbouw. Maar goed, men wilde dus dennenbossen hebben. Waar komt dan die vogelkers in het verhaal? Ja, dennen, dennenbossen op zich, als je die op grote schaal aanplant, die houden een heleboel risico's in zich. Risico's op plagen, risico's op brand. Dennenstrooisel is heel erg zuur, dus dat verarmt de bodem. En daardoor wilde men die dennen graag mengen met uh, loofhout. En liefst loofhout met uh, rijk strooisel, met strooisel met waar veel voedingsstoffen in zitten. En dat werd dus die uh, vogelkers? En dat werd die vogelkers, die was daar de meest geschikte soort uh, voor. Ja. Als je kijkt naar de verkopen van uh, plantsoen, dus van de plantgoed en van zaad tussen uh, 1920 en 1940, dan is er in Nederland geen enkele loofbomsoort zoveel aangeplant als de Amerikaanse vogelkers. Dus veel meer dan eik of een andere uh, inheemse bomsoort. Maar wat is dan de pest geworden uiteindelijk? Het is de pest geworden toen uh, in de jaren 50, 60. Uh, je moet je voorstellen dat die bossen die aangeplant zijn zo begin van vorige eeuw. Die waren, men had toen een vrij korte omloop. Dat wil zeggen die bomen werden vrij jong geoogst. Want die waren vooral bedoeld voor de mijnen. ogenblik het die eerste generatie bomen oud waren. Dan zit je dus rond de jaren 50. met werd op grote schaal die hele bossen geoogst kaalslag, zoals dat heet. Dan kwam er licht, zoals hier. Dan kwam er licht en dan was de bedoeling dat men weer, net zoals hier, netjes op rijtjes massaal dennen ging planten. Maar het zaad van die vogelkerf lag daar overal. En die volkersen uh, hadden gewoon een voorsprong, omdat ze er al stonden. En die uh, groeiden die geplante dennetjes voorbij en die geplante dennetjes gingen dood. En dus kregen ze een vogelkerfbos, terwijl ze een dennenbos wilden. En dat was niet de bedoeling. En, en daar komt de naam bospest vandaan. We hebben op heel grote schaal die dennenbossen aangeplant waar we het net over hadden. En bij het aanplanten van die dennenbossen hebben we geen beuken geplant, geen esdoorns geplant, geen lindens geplant, geen hazelaars geplant. Die bossen en die bosbodems zijn nu zoveel verder ontwikkeld dat ze er wel kunnen groeien. Alleen doordat we nooit die boomsoorten geplant hebben, en die andere wel, staat die er niet, is het zater niet. We staan ze op achterstand? Ja. Dus geen prunissen meer bejagen, maar die andere bomen juist een extra kans geven? Ja. Ja, en eigenlijk is dat, vind ik dat zelf een heel hele, een hele, uh, emotioneel bijna gezien een hele, een hele bevredigende uitkomst van, van het onderzoek. Dat je in plaats van een negatieve houding ten opzichte van een bos, waar je eigenlijk in een bos-ecosysteem een soort aan het bestrijden bent, als een Donky los daarvan. Een hele positieve houding kunt aannemen, we gaan iets mooiers maken van het bos. En dat doe je dus door dat complexere inheemse bos te maken. Waar de volgende kerst een klein rolletje in houdt, maar een heel klein. Maar Bart, je zegt al, hij, hij uh, grijpt zijn kans op open plekken. Maar een, een ander voorbeeld, de duinen. Als je nou wil dat dat open blijft, dan zul je dus toch moeten bestrijden. Ja, net zo goed als je daar ook uh, de, ben, de berg of, of de esdoren of, of de den of uh, welke andere boomsoort die zich vestigt, pionierboomsoort, moet bestrijden. En, maar als je dan gaat bestrijden, hoe moet je dat het beste doen? Want de, de eerste boompjes die we zagen, daar zagen we dat ze twee keer zo hard weer uitlopen ja. op het moment dat je ze afzaagt. Wat je dan moet doen is eigenlijk. En dat is het meest efficiënte, het gebruiken van grond-up. het dat gebruiken nou... van een herbicide in, in natuurgebieden. Dat is uh, vloek in de kerk, of niet? Inderdaad, inderdaad. Dat, dat zou eigenlijk heel strikt verboden moeten zijn. Maar uh, al onze Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties, groot of klein, die maken één uitzondering. Die gebruiken vrij massaal grond-up in hun natuurgebieden. Serieus, dus op het moment dat je een, een duin of een heideterrein open wil houden en je wilt dus echt per se niet die bospest hebben, dan wordt er gewoon roundup gebruikt? Ja, er zijn uh, methodes die uh, ook werken, die minder efficiënt zijn, duurder zijn en veel langduriger aandacht vragen, zonder roundup. Maar wat men in zijn algemeenheid gebruikt, of wij dat nu zijn, of het natuurmonumenten is of het is staatsbosbeheer, dat is roundup. Is die prijs niet te hoog? Nu vraag je, ja, naar mijn persoonlijke mening, ja, die prijs is te hoog. Als je de vraag stelt in het kader van een grotere afweging, van iemand die zegt ik wil in mijn hele gebied geen vogelkers meer en dat heel erg belangrijk vindt, ja, dan wordt er een afweging van kosten en baten gemaakt. En bij die kosten en baten hoort ook dan eventueel het gebruik van, de, van, de, van Roundup. En dat zou eigenlijk niet moeten en niet moeten mogen in, in bos-ecosystemen ook een reden te meer om te zeggen, we gaan niet kerst bestrijden, maar we gaan het bos verder ontwikkelen naar een natuurlijk ecosysteem. Nou, op heides en in Duinen heb je dus die mogelijkheid niet om dat on te ontwikkelen naar een volwassen bos ecosysteem, want je wil daar geen bos. Je wil daar dat cultuurlandschap in stand houden. Nou, en dat moet je dus bestrijden. En het belangrijkste bij de bestrijding dan is te zorgen dat er nooit meer een kerst in zaad komt. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat er nooit meer een vogelkers in zaad komt. Dat betekent dat je je boswachter, of wie er ook beheert, de opdracht geeft van... in deze periode van het jaar, loopt door het terrein. Elke vogelkers die je bloeien, zaag je af. En dan komt de clou om het efficiënt te doen. Als je hem afgezaagd hebt, dan smeer je de stoppen ervan in met roundup. En door de stoppen in te smeren, trekt die roundup in de wortels. En gaat die boom op dood. Het is een, uh, een dubieus advies bijna. Het is een heel dubieus advies. En uh, het kan ook anders. Je kan ook... Uh, uh, het heeft weer andere nadelen. Je kan ook met een minigravertje werken en de struiken uittrekken. trekken. verstoor je heel erg de bodem. Je maakt een mooi kiembed voor eventueel aanwezig zaad. Maar het is natuurlijk een stuk uh, vriendelijker uh, voor de natuur. Daar zijn natuurlijk discussies over. En er wordt gezegd als je daar overal met een minigraven gaat rijden, wat is daar dan weer het effect van op je, op je ecosysteem? Dat is dan een afweging van, van appels en peren, hè, van pesticiden met, met, met bodemverdichting. Ja, zo zijn er een heleboel middelen ontwikkeld. Het is een, een duivels dilemma. Het is, het is een duivels dilemma als je hem kwijt wilt. Maar we moeten het dilemma niet overdrijven. Als jij een cultuurlandschap zoals een heide of, of duinen wilt in stand houden. dan is het probleem niet Amerikaanse volkers. Dan is het probleem dat zo'n landschap van nature. neigt naar ontwikkeling naar bos. En je wilt die bosontwikkeling tegenhouden. Dus dat betekent dat je met volkers te maken hebt. maar ook met berg. ook met, met vuilbom. Ook met uh, dentjes, uh, Die moet je allemaal eruit zien te krijgen. En daar heb je allemaal middelen bij nodig. Dus dat betekent ja, veel tijd en veel geld. Rob Buiter was met Bart Niesen van de Bosgroep Zuid-Nederland op pad. En uh, Bart Niesen sprak over de bestrijding van de bospest. Alle informatie over het boek met de controversiële adviezen over de bestrijding staan op onze website. U hoorde het eerste deel, De Jig. Een eerste dans uit de St. Paul Suite voor strijkers... van de Engelse componist Gustav Holst. Uitgevoerd door de Bournemouth Sinfonietta. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Europese Unie heeft het afsnijden van haaienvinnen helemaal verboden. Tot nu toe mocht een select aantal vissers nog haaienvinnen aan land brengen. En die brengen vooral in Azië veel geld op... waar ze in de haaienvinnensoep verdwijnen. De vissers waren al verplicht om ook het karkas mee te nemen. En nu moeten ze het karkas dus echt intact aan land brengen. Europees commissaris Maria Damia Damanaki van Visserij... wil daarmee een definitief einde maken aan de barbaarse gewoonte... om haaien levend van hun vinnen te ontdoen. Overigens vangen Nederland... Vissers op de Noordzee ook steeds vaker haaien als bijvangst wel te verstaan. Dat is dan vreemd genoeg een goed teken. Er komen steeds meer gevlekte, gladde haaien voor in onze wateren. Het zijn haaien die maximaal 1,30 meter lang kunnen worden en ze zijn volstrekt ongevaarlijk. Bedreigde natuur. Bestrijdingsmiddelen als imidacloprid zouden, net als medicijnen, alleen nog maar verkocht mogen worden achter de toonbank. Dat staat in een voorstel van de Partij voor de Dieren om daarmee het gebruik van gif af te remmen. Verder moeten de verkopers de klant voortaan goed informeren over de gevaren van de bestrijdingsmiddelen. Staatssecretaris Mansveld van Milieu gaat het voorstel onderzoeken. In Denemarken is onlangs een wet aangenomen waardoor winkeliers bestrijdingsmiddelen voortaan achter slot en grendel moeten bewaren. Telefoon. Vanaf 2016 krijgen individuele boeren geen subsidie meer voor natuurbeheer. Dat schrijft staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar is de regeling die de afgelopen 20 jaar zo'n 1 miljard euro kostte veel te duur en mislukt. Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland is om meerdere redenen blij met de plannen van de staatssecretaris. Eén daarvan is van concentreren die subsidies voor de landbouw nu in grote kerngebieden. Want zoals het tot nu toe is gegaan, daarmee redden we de vogels niet. En dan heb je bijvoorbeeld speciaal over weidevogels. Die zijn de afgelopen decennia alleen maar afgenomen, ondanks die subsidie. Dat moet een heel stuk beter. Wat wij willen is dat je in Nederland 200.000 hectare, dat is ongeveer een vijfde van het hele grasland... dat je dat als goed weidevogelreservaat gaat inrichten. En dat kan alleen maar samen met boeren, collectieven van boeren. En dat kan ook niet alleen door subsidies gefinancierd worden, maar dat zal ook... Uit de markt. Dus dat je gewoon wat extra voor producten betaalt gefinancierd moet worden. En dat is volgens ons de enige weg waarop we de weidevogels en ook andere natuur in het agrarisch gebied van Nederland nog kunt redden. Energie plug-in hybrides, de auto's die zowel op benzine als op elektriciteit kunnen rijden, die slurpen niet alleen subsidie, ze verbruiken ook veel brandstof. Dat zegt het onderzoeksbureau CE Delft. Zolang de auto's op elektriciteit rijden, zijn ze relatief zuinig. Maar in de praktijk tanken hun chauffeurs toch vooral benzine. Zo blijkt uit een overzicht van de leasebedrijven. En dan zijn ze bepaald niet zuinig. Om de hybrides echt goed in te zetten, zou je geen subsidie moeten krijgen op de aanschaf zegt CE Delft, maar op het gebruik. Het stimuleren van laadpalen bij de gebruikers voor de deur... zou een goede oplossing zijn, al dus de onderzoekers. Beestachtig. In Engeland wordt steeds luider geprotesteerd tegen het doden van dassen. De dieren worden bejaagd omdat ze tuberculose zouden verspreiden onder het vee. Maar de actiegroep Stop de Jacht vindt dat onzin. Ze proberen dassen te verjagen uit gebieden waar ze op, waarop ze wordt geschoten. De jacht vindt s'nachts plaats. Dus de actievoerders trekken met fakkels, lampen en fufuzela's... u kent ze nog wel, die toeters van het WK Voetbal in Zuid-Afrika... de natuur in om de dieren te waarschuwen. De protesten kregen onlangs een stevige boost. Oud-queen-gitarist Brian May en ook gitarist Slash van Guns N' Roses... hebben zich achter de protesten geschaard. Toch is de Britse regering onverbiddelijk. Er zijn vorig jaar 28.000 koeien met TBC afgemaakt. Dus de das moet dood. Nog zo eentje. Ja, nog meer popnieuws. Een uitgestorven reushagedis is vernoemd naar Jim Morrison... Ook uitgestorven. De legendarische zanger van de Doors. De hagedis was ooit twee meter lang en leefde veertig miljoen jaar terug in Zuidoost-Azië. Het was in zijn tijd de grootste plantenetende hagedis. Hij heet nu dus Barbaturex Morrison. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Danza del Terror. Oh, de Danza del Terror. Hey, net hadden we al de Dance of the Green Devil. Ik denk dat Renald Ruiter een duivelse week had, afgelopen week. Of een bad trip. De Danza del Terror uit het ballet El Amor Brujo van de Spaanse componist Manuel de Falla. Elektriciteit opwekken met grote vliegers. Dat idee bestaat al sinds 1833. In de praktijk is het nog niet gelukt om de theoretische kansen echt te benutten. Maar op allerlei plaatsen in de wereld zijn onderzoekers ervan overtuigd dat ze er bijna zijn. Het wordt modern kite power genoemd. In Delft wordt eraan gewerkt door een team onder leiding van professor Wubbel Okkels. Op 22 juni komt er een grote demonstratie, maar deze ochtend al in vroege vogels. Joost Huizing mag op de voormalige vliegbasis Valkenburg een paar testvluchten meemaken. En hij heeft een mini videocamera bevestigd aan de vlieger. Zodat we op onze website beelden kunnen vertonen vanuit de lucht. Eh, de leider van de testvluchten is Rolf van der Vlucht. Hoe kan het ook anders? Dus vlieger we have to take this. De vlieger gaat zo meteen de lucht in. Het klinkt als een jongensdroom, hè?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 Hou oh, hem even goed in de gaten. Het is een beetje een vlagerige wind. Maar het is moeilijk in de windrichting. Het trek aan de lier. Ik een beetje. Het maakt een beetje, een beetje on achtjes ongeveer. Het is een paar Hoe was het?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 En straks uh, bij het in, uh, inhalen van de kite moet uh, er weer een deel moet er weer verbruikt worden om hem binnen te kunnen halen. Want als hij aan die kabel trekt, dat levert energie op. op. Oh, wow. oh mijn god. Ik brak de kabel ook. Okay. Wat yeah. was dat? De, de kabel is gebroken en hij gaat... nu ever. Langzaam naar beneden. Maar toch, oeh, dat gaat dan met een behoorlijke snelheid. Filip, we gaan de car. En dan rijden we met een behoorlijke snelheid over de oude start- en landingsbanen... van het voormalige vliegveld. Hier is het. De vlieger is neergestort achter een hek. En er staan op 100 meter een paar schapen heel angstig naar ons te kijken. En nu rennen ze weg. De vlieger is gescheurd. Ja, de kabel is gebroken... En dat is nog niet eerder gebeurd? Dus nee, het is nog niet eerder gebeurd. Maar het is een typisch, in, typisch in geval van slijtage moet het zijn. Want die kabel die kan uh, ja, zo'n 1300 kilo hebben. En we zaten op misschien op 300 kilo op het moment dat die brak. Ja. Maar dit is dus ja, heel belangrijk voor ons om dit soort dingen mee te maken. Om uiteindelijk een uh, veilig systeem te maken. En Want daarom zijn we, jullie blij dat we op een vliegtuig. Jullie denken dat je zitten. hiermee echt energie kan opwekken? Ja, zeker. Nou, we waren e echt ja. energie aan het opwekken. hoeveel eigenlijk? Piekvermogens van rond uh, 15 kilowatt.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 Vijf dat dat mogelijk zou moeten zijn, maar het hangt heel erg vanaf in uh, van investeringen. En uh, als wij als universiteit bezig blijven, zal dat wat langzamer gaan dan wanneer er echt serieus geld in gestopt wordt, natuurlijk. Ja. Hallo, je, je bent orde. niet gedemotiveerd, niet van get, uh, daar gaat mijn experiment nee, nee, nee zeker niet. Ja, ik denk wel, we hadden wel wat pech vandaag. De, de lancering ging eigenlijk niet zo lekker uh, en nu die kabelbreuk, wat we eigenlijk nog nooit hebben meegemaakt, ja. Aan de andere kant, je moet alles een keer fout hebben zien gaan om het op te lossen. Dus ja, we voegen dit weer toe aan onze ervaring. En uh, we gaan goed kijken wat er nou gebeurd kan zijn met de kabel. En waarom die nou precies op die plek aan het slijten is geweest. Ja. Ik, ik ga dus, ja. kijken of, uh, of mijn kleine videocameraadje het heeft overleefd. Ja, ja ik, ga Spannend, de, he? ik ga de sleutel van het hek pakken Dan kan ik erbij. Heel goed. Nou, onze videocamera heeft het neerstorten van de vlieger overleefd. We hebben een opname van anderhalf uur teruggebracht tot anderhalve minuut. Met mooie vluchtbeelden op de website. Eh, inclusief de crash van de kite. En een hele beteuterde Joost Huizing die aan de andere kant van het hek staat te kijken of hij die, die camera ooit nog terugkrijgt. Krijgt. Eh, kijk op vroegevogels.vara.nl Il Baccio van de Italiaanse componist Luigi Arditi. Uitgevoerd door het salonorkest Schwanen. Arita Baiens is milieubioloog, eh, maar bovenal avonturier. Twintig jaar lang zwierf ze op een kameel door Egypte en Sudan. En haar fascinatie voor de woestijn heeft ze nu ingeruild... voor die van de steppen en de toendra. Vanaf volgende week trekt ze dit keer te paard... onder andere door Kazachstan en Mongolië... op zoek naar het... Paradijs. Rita, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zei net al hoe je er ging zitten. Dat het zo'n verrassing is. Je maakt altijd nieuwsbrief als je op reis bent. En dan zien we fotootjes van jou daar. met Gehuld in lappen en tulbanden en gewaden. Nee. vaak op de achtergrond nog een stoffige kameel of een zandstorm. Of... En nu zit er een hele. Een chique, verzorgde dame, zo schrijft hij aan tafel. Is... Je moet de rimpels op een of andere manier maskeren. Nee, dus nee, nee, nee zo. Maar het is zo'n zo mooi contrast. Vrouw, de ja. stoere in hier, een gesoigneerde vrouw. Um, ja, Ik zei: ja, je gaat op zoek naar het paradijs. Ja, dat, dat klinkt al als een avonturenboek. Ja, het is het ook. Ik wist helemaal niet dat er zoiets zou bestaan als een paradijs op aarde. Behalve dan van die kokospalmen, stranden. Um, maar dat gebied waar ik nu naartoe ga, de Altaibergen. Uh, toen ik daar in het begin kwam, wist ik er echt helemaal niets van. Het is een prachtig berggebied met inderdaad ook steppes en toendra. Um, en terwijl ik daar rondreisde... vertelden mensen mij over ja, een aantal verhalen die daar de ronde doen. Onder andere boeddhisten die geloven dat daar Shambhala of Shangri-la zou zijn. Maar dan ergens verborgen in een vallei... Ja. waar je alleen maar kunt komen als je uh, heel zuiver van geest bent... En als nuchtere bioloog geloof ik dat natuurlijk niet. Maar als avonturier is zoiets ja. een geschenk. Dus ik denk, ik ga op zoek naar het paradijs. Ja. En wie weet, ga ik het vinden? Shambhala. Ja. Ja. Um, je, je, zei net, je, je bent al eerder in de Altai geweest. Dat is een enorm. Ja, beschrijf, dat. Is het een enorm berggebied. Ja. Het is zeg maar een kruising tussen de Alpen en de Himalaya. Er wonen heel weinig mensen. Het is een uniek gebied. Het Wereldnatuurfonds heeft het uitgeroepen tot een van de belangrijkste biodiversiteits hotspots ter wereld. UNESCO heeft het uitgeroepen tot werelderfgoed. Dat wil ook wel iets zeggen wat betreft natuur en cultuur. En het zit precies op het vier landenpunt... van landen die elkaar niet zo graag mogen. Rusland, China, Mongolië, Kazachstan. En dat is eigenlijk de redding geweest. Want dat betekent, niemand kon dicht bij die grenzen komen. En dat gebied is dus redelijk beschermd gebleven. Maar nu, ja, de tijden veranderen. Dus dat verandert ook een beetje... En uh, wat ik ga doen, is ook nog nooit eerder gedaan. Gewoon het hele geberg te omcirkelen in die vier landen. Dus ik denk, oké, okay, misschien heeft niemand daar nog het paradijs gevonden. Maar ja. misschien lukt het mij. Ja. En uh, je bent in het Russische deel geweest, ja. toch? En, ja. en dat ging ook al te... Ja, vertel nog even, want we, we, je, bent, je bent eerder bij ons te gast geweest. toen was je in, in, in Afrika, op, op kamelen. Maar dit, ja. is een hele, dit zijn hele andere expedities, hoe je deze... deze ja, te... en dat is wel grappig gegaan, want na twintig jaar woestijn... Uh, dat was echt mijn, mijn grote liefde. Ja. Maar dat hield op een gegeven moment op. Die drive die je nodig hebt om dat allemaal te doen, die was er niet meer. En toen dacht ik, jeetje, wat moet ik nou? Ik kan niet achter de geraniums gaan zitten. Dat heb je heel even geprobeerd. Tenminste, je bent ja. even naar kantoor gegaan, toch? Je hebt nou, daar een paar nee, ja. Maanden... Ik, ik, ik, ik wist het gewoon niet. Dus ik denk, nou, misschien moet ik gewoon maar weer iets anders gaan doen in Nederland. Maar dat ging niet. En toen dacht ik, ik ga gewoon een nieuwe bezetenheid zoeken. Een nieuwe drive. Alleen, ik wist niet hoe dat moest. Dus ik dacht, laat ik maar naar een gebied gaan... waar ik ook geen idee heb wat ik daar aantref en hoe dat allemaal zal gaan. En dan zie ik het wel. Dus dat heb ik gedaan. En toen kwam ik in deze bergen terecht en dacht ik, wauw. Dus, maar die, die, die bezetenheid zoals die woestijn, die eerste liefde... komt niet meer terug, maar daar komt iets anders voor in de plaats. En dat is um, een, ook een interesse in mensen daar. In hoe zij met de natuur omgaan. Wat heel anders is dan hoe wij dat doen. En gaandeweg dacht ik, ja, dit is toch voor de komende tien jaar wel mijn plek. Hier kan ik een heleboel dingen uitzoeken, avonturieren... maar ook mijn hersenen kraken op dingen. En dan ook nog zo'n prachtige ja, sprookje eigenlijk... Ja. Van, hè, waar mensen in geloven. Ik denk dat, dat is mijn plek voorlopig. Ja. Maar dat um, spirituele van die mensen... en dat verhaal over dat Shambhala... Uh, en hoe ze daar met de natuur omgaan, ja, dat raakt elkaar allemaal. Heel want... erg. En dat is, zeg maar... Een iets wat ik wil onderzoeken. In het begin dacht ik echt dat ik een beetje gefopt werd... door al die verhalen van mensen over bezielde natuur, heilige plekken. Je mocht niet naar die berg kijken, want er zouden vreselijke dingen gebeuren. Shamanen, nou ja, de hele toverdoos werd opengehaald daar. Uh, maar door daar vaker te komen en met lokale mensen op te trekken... heb ik gemerkt dat voor hen is de natuur niet gescheiden in levend en levenloos. Dus rotsen, bomen, uh, rivieren, alles is levend. En zij zeggen, als je daar niet goed mee omgaat... dan heeft dat een negatief effect uiteindelijk op de wereld in zijn geheel. Dus zij geloven heel erg dat in de Altaibergen... dat zij de balans tussen goed en kwaad in de wereld bewaken... En uh, als je dus op plekken komt uh, waar een geest in de boom of in de bron of in de rivier zit, moet je daar respect tonen. Maar ze doen dat niet zoals wij uh, denken: van ja, dan hebben mijn kinderen daar later ook nog iets aan. Mm -hmm. Maar zij zeggen: nee, die natuur is een levend wezen en wij zijn daar onderdeel van. Dus natuurlijk ga je goed om met die natuur. Dat is toch een ander, ja. uh, zeg maar, andere ja. inze inzet dan natuurbescherming, ja, omdat ja. wij daar later nog van willen genieten. Het is ook niet zo dat zij niet jagen of nee, oogsten jagen, uit de natuur. ze Er dan... zijn ook soms strapzopen, weet je wel. Het is niet een, een, een zeg maar, een, een soort uh, paradijs... in de zin van dat er alleen maar hele brave, nette mensen wonen. Het zijn hele stoere gasten. Ik noem het altijd maar soort Genghis Kaantjes op uh, paarden... die met wolven en beren te doen hebben en zo. En, uh, en dan ook nog dit geloof. Dat is fantastisch om te merken dat het geen softies zijn. Wij, wij associëren spiritueel met mensen die een beetje zweven. Maar zij zijn echt met beide poten op de grond... en geloven toch in een andere werkelijkheid dan wij hem zien. En ik ben wetenschappelijk opgeleid en zie de wereld door een wetenschappelijke bril. Maar die is ook beperkt. Dus ik dacht, wat gebeurt er nou als ik um, al mijn oordelen probeer op te schorten... en als een soort grote brainstorm-sessie door dat gebied ga reizen... en probeer te begrijpen hoe je ook op een andere manier in de wereld kunt staan. En misschien vind ik dan dat paradijs. Who knows? Maar wat is er dan met jou al gebeurd... tijdens die eerdere reizen door de Altai? Ja, nou, in Word je begin... een beetje opgenomen in het, in het shamanisme? En in het... Nee, ik, ik, nou ja, ik vind het een beetje moeilijk om dat te omschrijven. Maar in het begin dus afweer, grote irritatie. Van, gaat dan weg met die onzin. En later dacht ik, het probleem zit bij mij. Want ik heb heel op oordelen over wat waar is en wat niet waar is... Maar misschien kan het ook anders. En um, toen las ik een tijdje geleden een boek van een uh, Amerikaans antropoloog die beschreef, het gaat er niet om, als je naar een andere cultuur gaat... dat je gelooft wat zij geloven. Of dat je moet bewijzen wie er gelijk heeft. Het gaat erom dat de mens gewoon een heel creatief persoon is. En je kan op allerlei manieren uitleg geven aan hoe de wereld in elkaar zit. En aangezien wij hier behoorlijk gestrand zijn... met onze uh, kapitalistische uh, ja, hoe moet je dat zeggen, manier van handelen en kijken... denk ik, god, het is ook wel interessant om te zien... hoe mensen die het heel anders bekijken hoe die dan in het leven staan. En misschien kun je daar inspiratie op doen. Ja. Dus het heeft mij wel diep geraakt. Maar ik ben nog niet zo ver dat ik zou zeggen... ik ben één van hun. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee, maar nee. ik wil wel openstaan voor een andere manier van denken. En daar op mijn manier over verhalen. Ja. Dus ik ga verhalen terugbrengen. Nou, en we gaan het meemaken. Want je gaat ook voor ons uh, bijdrages maken, reportages. Ja. En we gaan ook, als het lukt, een paar keer met je proberen te bellen... via de satelliettelefoon, als je daar midden in die... Altijd zit. Wie weet wat je dan. Ja. in wat voor stadium je dan bent. Um, hoe gaat het nou concreet? Want je gaat volgende week. ga je naar ja. uh, die, die plek. Waar, waar, waar vlieg je dan heen? En... Ik vlieg naar Kazachstan. En meteen. Uh, dus met mijn reispartner. En als we daar aankomen. worden we meteen meegenomen. naar het begin van onze. Reis, een cirkel om die berg heen. En ja, dan wachten paarden en dan, uh, God met, ja. de greep, en hopen dat alles meteen goed gaat. Dat zal wel niet zo zijn, maar goed. Uh, en dan reizen we door naar China en daar weer andere paarden, want de onze mogen de grens niet over. Oh. Er is een hele opgedoe. Dus een paardenman erbij, opgeleiden. Ja, dat moet, want ik moet die paarden huren. Er is geen tijd om ze te kopen, want ik heb echt maar. 100, 110 dagen. Daarna is de natuur weer genadeloos. Dan gaat het sneeuwen en dan kan ik die bergpassen niet over. Dus ik moet in 110 dagen dat rondje zien te maken. En dat wil ik doen zonder haast. Maar ik kan me niet permitteren dat ik veel tijd kwijt ben met paarden kopen en verkopen. Dus ik huur ze. Ja. Nou ben je een, uh, ja, een kamelenvrouw. Ja. De afgelopen 20 jaar was je natuurlijk altijd. Oh, paarden? Heb je daar Ja, dan een, uh, ja een band ik moet mee? zeggen. Um, Ligt jou dat? Paarden. Het is een, misschien een beetje zoals. Uh, kamelen begrijp ik van voor tot achter. En ik hou van die beesten en van hun nukkigheden. Paarden begrijp ik niks van. Het is zo'n beetje. Ik, zij van Mars en ik van Venus of zo. Maar ik vind het wel leuk om nieuwe dingen te leren. En vooral van lokale mensen daar te leren hoe zij met die paarden omgaan. Maar in Mongolië gaat er gelukkig ook een kameel mee. Dus dan ah, ben ik toch ja. weer een beetje thuis beland. Ja. En dan trek je rond die, die paarden, uh, expeditiemateriaal. Uh, slaap je in tenten? Uh, ja, ik slaap in en tenten. En Normaal sliep ik zonder tenten, weet je, maar daar regent het. En er zijn teken en weet ik wat allemaal meer. Beren en zo. Dus uh, ik slaap in een tentje. En dan uh, ja, gewoon al je eten meenemen. En um, ja, vier maanden in die natuur zijn. Dat ik, ik, ik kan je niet zeggen Menno, hoe ik daar naar verlang. Want ik, in Nederland wordt alles zo ja, gericht op social media. En je moet connected zijn. Het woord zegt het al: alles ook op zijn Engels. En om gewoon weg te zijn van draadloos internet. Van uh, social media, van de Facebook en zo, dat kost zoveel moeite. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, dat is ook een van de dingen die ik wil onderzoeken... als je vier maanden alleen maar met die natuur bent... wat, wat krijg je daarvoor terug? Wat voor taal ontstaat daar? Snap je wat ik bedoel? Ja, wat, ja. Wat, hè? Dus niet alleen maar kijken door de bril van een camera... maar kijken hoe mensen daar natuur ervaren. En hopelijk uh, ja. lukt dat en levert dat gewoon een hele hoop mooie dingen op. Ja. Je gaat daar dus reizen, zijn. Je gaat een aantal reportages maken. Verder, wat... Uh, ja. <laughs> wat doe je daar? Je ja, nee, bent bioloog, je gaat geen ja. onderzoek doen. Nee, wat oh, ook heel leuk nemen, is... Of... Ik heb het boek bij me zijn Flora. Dat gebied, daar zijn 300 planten die nergens anders voorkomen. Behalve in de Altai. En dan nog meer dan 2500 andere plantensoorten. En ik ben van de plantjes. Niet zozeer van de beesten. Behalve als het een beer is of een slang of zo. Vind ik dat wel leuk. Um, en... Dat Chinese gedeelte waar ik naartoe ga, daar zijn geen gegevens van. En ook nog een aantal andere gebieden waar ik naartoe ga... omdat het zo dicht bij de grens is en daar bijna niemand mag komen. Uh, dus ik ga ook planten uh, inventariseren... en kijken of ik iets kan toevoegen aan wat er al bekend is. Dus dat vind ik ook hartstikke leuk. komt mijn biologe bloed weer een beetje ja, ja. terug. En tijdens zo'n reis, is het alleen maar Hosanna... Shambhala prachtig? Nee. Is er ook gevaar? Ben je bang? Is, is, is ja, zonder, zonder dat, dat andere kantje zou ik het niet leuk vinden. Dus ik hou heel erg van uh, aan die reis beginnen... en niet weten hoe dat eindigt. Het is natuurlijk minder risicovol dan in je eentje door de woestijn... Banjeren, maar gezien het feit dat daar uh, snelle bergrivieren zijn, dat daar echt wilde beesten zijn um, en daar van alles kan gebeuren, moet je. En ook die paarden moeten over hele steile paadjes, je moet door rivieren heen. Uh, misschien die, die militairen daar in die grenszone <laughs> moeilijk doen. Ja. Ik weet het niet wat ik tegen ga komen. Dronken, bezopen mensen die denken we kunnen die dame overvallen en uh, rijk worden. Dat, dat kan ze allemaal dingen hier in Afrika overkomen. Ja, daar heb ik wel beschermers in moeten huren... om uh, niet in de eerste week mijn kamelen al kwijt te zijn. Ja. Dus... ja Afrika afgesloten. Ja. Uh, heb je een hoogtepunt? Of... Waar? Nou, nou ja, in Afrika. Wat... wat... Heb je een ding waarvan je zegt: van, Nou, als ik zoiets nou ook in de altijd.? Nee, het kan neemt. niet. Dat kan niet op die manier overtroffen worden. Dat nee. kan ik alleen maar vergelijken met een echt een hele grote liefde. Die kan je niet overdoen. Dus ik koester dat. Ik heb daar echt moeite mee gehad om dat, daar afstand van te nemen. Maar dat heeft me jaren gekost. En nu heb ik zoveel zin in dit avontuur, omdat ik ben minder monomaan En er is dus ruimte voor andere mensen. Om mee te gaan op die reis. Dus ik wil ook lokale mensen uitnodigen. een ja. stuk mee te gaan en via hun naar de wereld te kijken. Dus uh, ja, de oude vos is een beetje milder geworden. Ja. Nog net zo, uh, zeg maar, gek van avontuur. Maar op een iets andere manier dan vroeger. Kijk, kan ik nou zijn als je die reis hebt gemaakt, die 110 dagen. dat je zegt, ja, Shambhala lag in Sudaan. Oh, wat erg dat je dat zegt. Ja. Ik hoorde net, ik kreeg net een uh, berichtje van een vriendin die gaat terug naar Soudaan voor korte tijd. En dan zie ik onmiddellijk weer allerlei beelden voor me. Maar als je tegen mij zou zeggen, hier heb je een ticket en, en um, 10.000 euro en ga maar terug, zou ik het niet doen. Nee. Nee. Je moet sommige dingen niet over willen doen. Nee. Prachtige herinneringen. Nou, ik hoop dat je die uiteindelijk ook hebt na je reis door de Altai. Hou ons op de hoogte. Ja, Laat ook. ons wat horen. Stuur een kaart en anders in ieder geval je reportages. Heel hartelijk bedankt en veel succes, Arita Baaiens. Dank je wel. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan nog even terug naar onze Venolijn 035 6711 338 voor deze waarneming. Familie van der Kade uit Terkaple, Friesland. Onder onze dakpannen hebben we een stel voordeurdelers. Een paardje spreeuwen en een stel gierzwaluwen maken gebruik van dezelfde invliegopening. Dit gaat af en toe gepaard met heftige burenruzies. Het binnenvliegen van de gierzwaluwen gaat meestal wel goed, want dat gebeurt in een flits. Maar het verlaten van het nest is lastiger. Van tevoren zitten de spreeuwen vaak zenuwachtig piepend te wachten... en als het dan zover is, gaan ze razendsnel in de achtervolging. Eén keer heb ik gezien dat een van de spreeuwen een gierzwaluw bij het verlaten van het nest te pakken kreeg... Ze rollen rollenbolden toen vechtend over het grasveld. De gierzwaluw had moeite om weg te komen... want opstijgen van de grond is een sterke kant niet. Spannende soap. En uh, Wat ook een spannende soap is, uh, de documentaire Living on the Edge. Die, daar ziet u dinsdag in Vroege Vogels TV het tweede deel van. Living on the Edge over uh, een van de meest indrukwekkende natuurfenomenen ter wereld. De jaarlijks terugkerende vogeltrek. Afgelopen week zagen we de vogels in de Sahel en deze week gaan ze op trek naar Europa. En op de site vindt u een uh, prachtig voorfilmpje. Op de site natuurlijk ook alle informatie over de expeditie die Arita Bayens uh, gaat maken vanaf volgende week. En informatie over de, de actie kraanwater om te proberen om zelf uh, de, de flessenwater in te ruilen voor kraanwater. En zoveel mogelijk restaurants aan te zetten tot gewoon het schenken van kraanwater. Kan je zo'n bedrijf voor betalen. Ik bedoel, je zit natuurlijk in een restaurant, maar drink vooral. Kraanwater. Natine, uh, OVT van de VPRO... met aandacht voor de geschiedenis van het toerisme. En Louis Cuperus die precies 115 jaar... voor de eerste uitzending van Vroege Vogels werd geboren. Rara, hoe oud is Vroege Vogels dan? Um, deze maand vieren we een jubileum. En als u van alle acties en festiviteiten op de hoogte wilt blijven... kijk dan op vroegevogels.vara.nl. Tot volgende week. Eenvormig, saai...